Het kindje je weet helemaal niet wat ik zeggen wil. Ik wil alleen maar zeggen dat het in Durban erg naar rotte vis ruikt. Hé? Huh? Waarom ik ineens over Durban begin? Ook wat? U weet toch dat we van Kaakstad naar Durban moesten, omdat we... Ja, hoe zit dat nou? Let u dan niet goed op. Nou, heel in het kort, mijn vrouw, Mien en ik zijn door de maatschappij Neptunus naar Zuid-Afrika gestuurd... omdat ze een bericht hadden gekregen... dat bepaalde bemanningsleden van de keizer Karel... hun vlaggenschip... grote bedragen op een bank in Kaapstad hadden staan. Van wie dat bericht kwam? Niemand? Ik bedoel, dat was zo gezegd. Uh... Anoniem. Eh? Anoniem. Anoniem? Nou, ik moet u eerlijk zeggen, ik geloof dat er eigenlijk geen pit van. Maar laten we nou ontdekken dat een zekere haver lag, die in die brief met name was genoemd, inderdaad geld in Kaapstad op een bank staan. Nou, en omdat de keizer Karel momenteel in de haven van Duiben ligt, zijn we hier naartoe gegaan om eens een babbeltje te maken met de kaptein van het schip. Baai heet die kaptein. Een paranormale detective geschiedenis in vijf delen door Jan de Vries. Regie, Frans Somers. Derde deel, IJsbrand drukt zijn snor. Daar staat een taxi, IJsbrand. Oh, laten we die dan meteen maar nemen, want zo zie je hier tien taxis. En even later moet je nu wachten. Stap in. To the dogs, please. Oké, okay, ma'am. To the dogs. Je weet toch helemaal niet dat de keizer in een dok laat? Doks betekent gewoon haven, ijsbrand. Oh, dat wist ik niet. Zeg, verbeeld ik het me nou maar? Of ben je een beetje stilletjes? Daar ben ik me niet van bewust. Maar iets anders is dat ik wel een... Uh, ja, hoe zal ik het zeggen? Een, een onbehagelijk gevoel over mij heb. En maar waarom dan? Ik weet het niet, maar ik, ik, ik heb een beetje een, een, een angstig voorgevoel. Weet je, als het waar is dat een aantal bemanningsleden de boel bestelen... en het gaat inderdaad om grote bedragen, dan is dit geen grapje meer. Hebben We zo gezegd met zware jongens te maken. Uh, wil je stop, please, bij dit café, hè? Wat ga je doen, IJsbrand? Masta, stop hier. Yes, hier, yes, stop. Wat ben je van plan, IJsbrand? Dat zal ik je zeggen. Ik wil je niet ongerust maken. Maar mijn branden er net zo'n rood lampje is bij jou. En ik heb iets in me van... Is het nou wel goed dat we lineaal rectum naar dat schip gaan? He? En daarom gaan we hier eerst maar eens even een bakje koffie drinken. Eh, uh, how much do you care, Vars? You don't want to go to the docks? No, we changed our minds. Weet je wat het is, Mien? Ik begin te begrijpen dat we de stom aan gedaan hebben om ons onvoorbereid bij die kapitein aan te dienen. Want aangenomen dat er een stelletje geboefden op dat schip werkt, dan zijn die natuurlijk altijd op een cliffieve. En dan vragen ze zich meteen af, wie zijn die snuiters als die zo halverwege de reis ineens aan boord komen? Ja. ja. Nou, en dat moeten we natuurlijk net niet hebben. Zeg, laten we de namen nog eens bekijken. Wacht, daar heb ik de stukken. Oh ja. En in de eerste plaats onze vriend Haverlach. Die is... Oh, dat heb ik hier staan. Die is een hulpkok. En dan hebben ze het over duikers. Die is boekhouder. En de magazijnbediende, dat is Poelstra. Je hebt gelijk. En dan hebben we tenslotte nog gaugelaar. En dat is de purser. Wat is een purser eigenlijk precies? Een soort steward? Nee, een purser is veel hoger. Oh. Een purser is in de, ja, een soort procuratiehouder per schip. Een administrateur. En een vreemde combinatie, hè? Een administrateur, een kok, een magazijnbediende en een boekhouder of zoiets. ja. En dan te bedenken dat bij de grootste in Zuid-Afrika... de naam van de hulpkok met veel ontzag wordt uitgesproken. Daar zit een zwaar luchtje in. Hoe hebben ze die kapitein Bajver uit Holland... eigenlijk precies op de hoogte gesteld? Nou, gewoon per telegram. Oh, en was het schip toen nog op zee? De eens wel, ja. Dus dan is dat telegram via de marcoonist of hoe heet zo iemand gegaan? Ben jij bang dat daar een lek zou kunnen zitten? Uitgesloten is het niet... Volgens meneer Castellans wel. Maar wat, wat, wat stond er nou precies in dat telegram? Heeft u dat niet voorgelezen? Ja, dat heeft u wel. Wacht eens. Ik krijg plots klaps een meesterlijk idee. Wat dan? In dat telegram stond nagenoeg letterlijk... ...in Derben komt er zeker een meneer Bakker bij aan boord ...die een onderzoek gaat instellen naar uh, mogelijke malle... Uh, mal, uh... Nou, malle wat? Ja, hoe, hoe heet het nou ook weer als iemand wordt opgelicht? Oh, malversaties. Goed, er stond in de telegram... de heer Bakker zal een onderzoek gaan instellen. Dus wat moeten we doen om elk risico uit te sluiten? Je bedoelt toch niet dat ik in mijn eentje... Dat bedoel ik nou eens een keertje wel. In dat telegram was alleen sprake van meneer Bakker. Dus als er een vrouw komt om de kapitein te spreken... dan heeft niemand erg. Maar wat moet ik dan zeggen? Je meldt je bij de wacht en zegt... ik ben een schoonzuster van de kapitein... En ik wil hem spreken. Moet dat nou? Natuurlijk moet dat. Maar wat moet ik dan aan die kaptein vragen? Dat zou ik je precies zeggen. Je legt hem de situatie uit waarom het verstandiger is dat ik mijn gezicht niet laat zien. En dan vraag je hem in de eerste plaats wat hij van de zaak vindt. Dag, meneer Gaugelaar. Lekker briesje, hè? Ja, yes, dat vind je er niet was, dan zou het hier niet onthardigd van de hitte zijn schoolstraat. Had u niet graag meegegaan met die excursie? Nee, dat ben ik daar voor gewezen. Sigaret? Graag. Ja, natuurlijk. Wat doen we nou? Wat bedoel je? Moet er nog volgehaald worden bij de noempie? Ik wil vandaag nog afwachten. Maar morgen is onze laatste kamp als we het dan niet ophalen, komt er misschien nooit wel iets van. Je zei gisteren zelf dat het Runumpi niet goed uitkwam. Dat hij er nog niet op gerekend had. Ach, dat is natuurlijk afhankelijk, Krul. Als u hem even onder druk zet, komt hij juist wel over de brug. En als er dan toch een onderzoek wordt ingesteld, dan heb ik liever de proef binnen voordat het gebeurt. Eh, bij rekening is die meneer Bakker nog steeds niet gearriveerd. Weet je nou wel zeker of je dat telegram wel goed gelezen hebt? Ach, man, zo nou niet. Wat zeg je? Ja, ik, ik, ik bedoel. Uh... Dat vraagt u nou al voor de derde keer. Ik was er helemaal zeker van, maar nog ik langs mijn hand ook twijfelen. Zie. Kun je dat vrouwtje dat er uh, loopt langs op? Nee. Hm? Nee. Maar ik ken nog niet elke passagier van gezicht. Hm, dat is geen passagier. Dat zou ik er al veel eerder ontdekt hebben. Hm, dat is dus zogezegd uh, uw type. <grijg> geen gekke smaak. <grijg> nou, zie je wat? Zo weet hier een weg. Kom in. Goedemiddag, heren. Uh, weet u ook of kaptein Bai aanwezig is? Ja, de kaptein is aanwezig, ja. Bent u passagier? Nee, ik uh, ben familie van kaptein Bai. Ja. Ik woon hier in Durban en daarom kom ik hem even opzoeken. <laughs> of zo, meneer, ja. Uh, weet de kaptein van uw komst? Nee? Nou, dan zal ik eens eventjes gaan zien of u kan ontvangen. dat nou, zal wel gaan, denk ik. Nou, nou, uh, <laughs> ik ben mevrouw abonnee. Mijn naam is Eh, uh, uh, Mevrouw bij. Zal ik u even voor gaan? Graag, ja. Ik wist helemaal niet dat de kapitein hier familie had. En dat nog wel zo'n charmant familielid. <laughs> <laughs> Dank u. Bent u een schoonzuster van de kapitein? <laughs> Waarom uh, denkt u dat? U bent me voor mevrouw dus uh, u zou met een broer van de kapitein gebracht kunnen zijn. Dat zou inderdaad kunnen, ja. Maar uh, is dat uh, niet zo. <laughs> Ze zeggen meestal dat vrouwen nieuwsgierig zijn, maar uh, mijn ervaring is dat mannen er ook mee terecht kunnen, hoor. <laughs> <laughs> Neemt u me niet kwalijk voor voorbij. <laughs> uh, nog een blikje, ik zal zien of de kapitein u ontvangen kan. Ja? Niemand die u wil spreken, kapitein. En zeker mevrouw Bray. Huh? Zeker mevrouw Bray? Ja, het is familie van u, dus ze woont in Durban. Nee, dat sterk, ik nee, heb helemaal geen maar, familie. Wat <tot> enig dat je hier bent. Laat me eens goed bekijken. Ja, maar wat Ach, het is er zeg, Je bent in die laatste vijf jaar niks veranderd, weet je dat? Laat me je zoon ah. geven. Stuur <grijgel> die man weg. En je andere wang. <grijgel> Alsjeblieft. Eh. Uh, ja, uh, dank u zeer, meneer uh, Geugelaar. Ja, tot u niet, hè? Wat heeft dit in vredesnaam te betekenen, mevrouw? Ik ben mevrouw Bakker. Zegt die naam u niets? Hoe genaamd niets? U hebt een telegram gekregen dat zich in Durban een meneer Bakker bij u zal vervoegen. Ah, uh. eh, <coughs> dat klopt, ja. Die meneer Bakker, dat is mijn echtgenoot. Maar hij vond het verstandiger om zich hier niet te laten zien. Ja, ik begrijp het niet allemaal, hè. En waarom was het dan nodig om hier zo'n dwaze vertoning op te voeren? Neemt u me niet kwalijk, mevrouw, maar ik moet u zeggen dat ik, het, dat ik dit een onnodige en uitermate kinderachtige manier van handelen vind. Maar ik had geen keus, meneer Bij Die meneer Guichelaar is namelijk een van de mensen die in die anonieme brief zijn genoemd. Wat voor anonieme brief? Ja, zou u me nou misschien eerst even willen aanhoren voordat u mij van een kinderachtig optreden beschuldigt? Uh, Pallo, om mevrouw Gatti's uit te zitten. Dank u. Just, ik wacht. Daar gaat het allemaal over. Oh, het lijkt me maar beter dat ik mijn man naar u toestuur. En als de zaak dan misloopt, draagt u daar voor de front. Nee, pardon. Nu u toch eenmaal hier bent, zou ik wel graag willen horen wat u te vertellen hebt. Een uh, misschien? Nee, dank u. Hebt u bezwaar als ik? Oh, nee, niet in het minst. Just. Yes. Nog te zeggen, steekt u er maar van wel. Het is allemaal begonnen met een anonieme brief... die de directie van uw maatschappij enige tijd geleden heeft ontvangen. Waarom kon je dat nou doen, Min? IJsbrand, dat moest ik. Het leek me niet verstandig om bij die meneer Gugelaar argwaan te wekken. En ik hoorde duidelijk dat kapitein Bay wilde zeggen dat hij helemaal geen familie had. Ho, oh, oh, ho, oh. ho. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat onze Persen argwaan zal hebben. Maar of hij gelooft dat u een schoonzuster van mij bent, dat meen ik toch wel te moeten betwijfelen. Maar wat zou hij dan wel denken? Dat uw vrouw een heel goede vriendin van mij is. Zo, nou, dat vind ik niet Ijs zo. IJsbrand, maar... alsjeblieft, kan ons ook nou schelen wat die meneer Gugelaar van mij denkt? Als u me niet te weten komt dat ik mevrouw Bakker ben. mag ik weet niet of dat nu wel zo heel erg zou zijn, mevrouw. Nee. Kijk eens, meneer Bakker, ik euh, heb uit uw verhaal nog niet de overtuiging gekregen... dat onze derde kok en die meneer Haverlag uit Kaapstad... één en dezelfde persoon zijn. We zullen zien, kapitein. We zullen zien. Maar heeft u dan geen enkele waarde aan die anonieme brief? Geen enkele, mevrouw Bakker. En weet u waarom niet, zal ik u vertellen. Omdat onze purser, meneer Guichelaar, daar volgens u ook in staat vermeld. Kijk eens, deze man zal als een carrière toch niet op het spel zetten, hè? Ik ga het overal een paar jaar al met mijn zoen. Maar die brief is gestuurd vanuit Portseid. En op de dag dat de keizer Karel daar voor anker was gegaan. We mogen dus wel aannemen dat die brief door een bemanningslid is gestuurd. Dat wil ik op uw gezag wel aannemen, natuurlijk. En uh, ik zal u wel vertellen dat ik een vermoeden heb wie de afzender is geweest. Zo? Ja. Ik zit namelijk nog altijd opgescheept met een wat... wonderlijke uh, figuur, hè? Hij werkt nu als hulpje in de keuken, maar... In zijn beste tijd is hij uh, chef cuisinier geweest. Oh. Kok, kok, chef kok. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja kok, kok, ja, ja. Uh, maar uh, ook op de keizer Nee, nee Niet op de keizer, nee, nee. Wel bij onze maatschappij. Dat Zij is een rancuneuze, verbitterde figuur geworden. En ik acht hem zeer wel daartoe in staat uh, hoe komt het eigenlijk dat deze man zo gedegradeerd is, kapitein? Oh, u kent het toch. Wijn, wijf en gezang. Uh, wijn, vrouwen en, en zingen. Oh ja, zangen, zangen ja. natuurlijk, ja. En niet in de laatste plaats de spelerzaal. De directie houdt deze man nog altijd sinds de hand boven het hoofd, maar eigenlijk is hij niet meer te handhaven. Kan men zijn naam ook zeggen? Uh, Jazeker, ja, zijn naam is Lotter. Lob. Als we zijn handschrift zouden hebben, dan zou een grafoloog waarschijnlijk al kunnen aantonen dat de anonieme brief door hem is geschreven. Oh, maar hij heeft destijds uitgebreid met de directie gecorrespondeerd. Dus in het archief in Amsterdam zal er dus wel een brief van hem te vinden zijn. Nou, daar zou ik er een ogenblikkelijk werk van te maken. Mooi zo, mooi zo, mooi zo. Nou, dan lijkt het me wel het beste dat ik nu weer eens terug ga naar de keizer Karel. Ja, ik zou u nog iets uh, willen vragen, kapitein Bayer. Ja, ga u gaan weer, mevrouw. Als u zo'n reis, uh, zo'n cruise, cruise noemt u just, dat ja, geloof ik, ja, ja. gaat maken, hè? Mm -hmm. Heb u dan alle voorraden die u op die reis nodig hebt aan boord? Er is natuurlijk van alles in grote hoeveelheden aan boord, maar deze moeten toch wel gedurende de reis geregeld worden aangevuld. En bedoel, ja. hoeveel geld is daar ongeveer mee gemoeid? Uh, we hebben ruim 400 passagiers aan boord. Hier in Durban, meen ik, hebben wij een bestelling geplaatst van rond de 50.000 gulden. Happel de pap. Wie is ik vragen mag Uh, Bij Roenumpi. Roenumpi. Roenumpi, ja, ja, dat is al sinds jaar en dag een vaste relatie van onze maatschappij. Sinds jaar en dag? Hé, hey, ik dacht dat de Neptunusmaatschappij pas sinds kort deze reizen maakt. Dat hebt u ze juist opgemerkt, mevrouw Bakker. Maar de firma Roenumpi is een internationaal bedrijf. Yes. Het hoofdkantoor is gevestigd op Ceylon. En daar plachten de schepen van de Neptunus vroeger vaak te komen uit. De land. Maar u wilt mij toch niet in ernstig vertellen dat u met uw onderzoek die richting uitgaat, meneer Bakker? Welke richting dacht u dat ik uit wilde gaan? De richting van fraude bij de inkoop van voorraden. Dat verhaaltje heb ik al zo vaak gehoord... dat elke daar hartelijk om moet lachen, gelooft u mij? Dus volgens u is het uitgesloten dat er bij die... Uh, ja, hoe noemde u die firma ook alweer? Ronumpi. Ronumpi, ja. Oronumpi. Dat is een een begrip... Dus u acht het uitgesloten dat daar wordt geknoeid? Ah, ah, ah, ah. Of er bij Roel noemt, je al of niet wordt geknoeid, daar wil ik buiten blijven. Maar in elk geval is het uitgesloten dat er van de zijde van de bemanning op dit terrein... ...malverzachtjes worden gepleegd. Nee, nee, nee, Daarvoor is het controlesysteem te besloten. Iedereen controleert namelijk, iedereen, u kent dat wel, ja. Als u die richting uitgaat, dan komt u onherroepelijk op doodspoor. Dat kan ik u verzekeren. Nou, dan dank ik u bijvoorbeeld voor de tip. Goed, goed, goed. Het lijkt me nu wel het beste dat u nog maar eens rustig overleg pleegt wat u te doen staat. Hè? U bent op de keizer Karel van harte welkom, dat weet u. Maar nou, nu moet u me werkelijk zorgen. Ik moet... Daar roept u waar? plicht roept. Ik moet weer terug naar mijn schip. Het ha, ha, ha, ha. Dat begrijp ik, ja. En wanneer vertrekt u ook weer het uh, ben? Uh, morgenavond. En de volgende haven die u aandoet is Kaapstad, naar Nederland. Ja, dat is goed. Wel. Ja, ja. Ja. Maar je moet u toch echt gaan, hè? Tot ziens, kapitein. U hoort nog wel van ons. U ziet wat u doet. U ziet wat u doet. Dag, mevrouw lacht, lacht, uh, ik stel ik even... Nee, nee, nee, lacht, Laat u, maar laat u maar ik vitter zeggen. Goeie avond tot eens. <laughs> Hoe vind je hem? Mooie jongen. Het was geen straf voor je, hè, om om zijn hals te vallen. Ach, doe, doe niet zo kinderachtig, dat bedoel ik natuurlijk niet. En voor de rest vind ik het een vele aragonante opschepperige drieling... met zijn uitgevallen tandenborstel onder zijn neus. Toch moet jij je snor ook eens laten staan, IJsbrand. Maak je vast veel mannelijker. Ik hoef er niet mannelijker uit te zien, ik hoef me zelf al nas genoeg. Trouwens, ik vind de snor eerder verwijfd staan. Een snor verwijfd? nou, dan moet je me dan eens uitleggen hoe dat mogelijk is. Nou, laten we de zaak terugkeren. lijkt me belangrijker dan zo'n lefsnorretje. Dat vind ik ook. Heb je de naam van die zaak hier in Derbe nog opgeschreven? Ja, ja. Het is de firma Runompi. Dat adres zullen we wel kunnen vinden. Zegt, het zou misschien niet gek zijn als we daar eens een kijkje gingen nemen, dacht je ook niet? Dat was ook wel van plan, maar uh, ik vraag me af of ik daar niet beter alleen naartoe zou kunnen gaan. Hoezo alleen? Nou, misschien hebben ze daar wel een aardige secretaresse. En als er dan onraad is, kan ik die tenminste om de hals vallen en zeggen dat ik familie van de president. <laughs> ja, en als je dan zegt dat je er opa bent, dan geloopt ze je meteen. <laughs> leuk hoor, erg leuk. Mensen, we komen nou wel in de achterbuurten van Durban terecht, zeg, als je het mij vast. Hé, hey, IJsbrand, waarom kijk je zo strak naar buiten? Je ogen is even dicht. Mijn ogen dicht? Ja. Nou, vooruit. Nou maar je kijken. IJsbrand, een snor en een bril? Oh, hoe kom je daar zo ineens aan? Hoe vind je me er zo uitzien? Oh, geweldig in één woord. Je bent gewoon niet te herkennen. Zeg, wanneer heb je dat dan geschaft? Ik ging toch net sigaretten halen. Ja? Nou, in die winkel was ook een speelgoedafdeling en toen zag ik dat liggen. Nou, ik moet zeggen, die snor is gewoon niets van een echte te onderscheiden. Ja. En of je me nou gelooft of niet, je ziet er veel indrukwekkender uit. Je moet alleen de linkerkant een beetje aandrukken. Ja. Zo, ja. Is het hier? Yes, ma'am. Oh, we eh. drijven een paar meters door. Please? I don't understand, sir. Ik kan het beter we aan de overkant gaan staan, hè? Um, will you please turn and uh, stop at the, the opposite of the street? Oké, okay, ma'am. Kijk, daar staat het. International Shipstores. Roen noemt en Co. Ik zie het niet. Ja, je kan het haast niet wijzen. Daar, boven die deur. Oh ja, ja, nou zie ik het ook. Ah, oh, wat een klein zakje lijkt me dat. Is dat het kantoor van een groot concern? Nee, dat lijkt mij ook niet. Misschien zijn we toch verkeerd. Wacht eens. Huh? Nee, we zijn niet verkeerd. Hij is brand. Kijk maar. Kom komen twee mannen de deur uit. Die staat ermee. Nou, je ziet toch wel wie dat zijn. Ik niet. Ach nee, sorry, jij hebt ze nog niet ontmoet. Nou, dat zijn nou Guichelaar en die anderen. Hoe heet nou die nou uh, die, die, die, die, die, uh, Spolstra? Weet je dat zeker? Ja, natuurlijk weet ik het zeker. Kijk, er staat een taxi op ze te wachten. Jongen, dat begint toch wel bijzonder interessant te worden? Wat ben je van plan? Laat er even nadenken, Mien. Die twee mannen waren uh, Spoelstra en Haverlach, zei je? Nee, nee, nee. Spoelstra en Guigelaard. dat maakt natuurlijk een groot verschil. We weten wat van Haverlach. Maar we vermoeden alleen nog maar wat van Spoelstra en Gagelaar. De kapitein Bai, die heeft ons verteld dat ze hier bij Renopi een grote bestelling hebben gedaan. Dus menselijkerwijs gesproken kan het allemaal heel normaal zijn. Ja, maar toch? Wat? Maar toch? Ik weet niet. Ik, uh, ik voel gewoon dat het niet de naak is. Mijn, nee, hebben we alweer tegelijk hetzelfde gevoel. Dat is toch sterk? Hè? Ja. Zeg wat, uh, wat zei jij zo even eigenlijk. Zeker met die snorindrukbekken eruit? Oh ja, beslist. Nou, dan ga ik maar voor van koppelstok spelen. Daarop of eronder. Wat ben je dan van plan? Ik heb toch die brief van de Neptunusmaatschappij. Ja? Nou, ik ga met veel poe binnen. En ik zeg dat ik door de maatschappij erop uit ben gestuurd... om de boeken en zo te controleren. Is er iets in de hand, dan merk ik het zo. Want ze zijn nergens voorbereid. Het is een geweldig plan. Maar, maar durf je dat? Eh, ja, waarom niet? Doe het meteen, maar zolang in de taxi zitten. Oh ijsbrand, ik vind je zo flink. Ik ben toch ook wel een beetje bang, hoor. Zou je voorzichtig doen? De aanval is altijd de beste verdediging. Who is the boss here? I am, sir. Where is I am? My name is Runumpi. I am the boss. Ah, you bent, my name Runumpi. I bent backer. I am the chef controller of the Neptune's company. Here are my, uh, device. Oh. You are the chief accountant of the Neptune company. Precis. as you would, my lord. You are out the boss of Siren? No, that's my brother. Ah, so. And in this sub -on? Another brother. Sure, that's an brother. Yes. Now, yeah, you shall know that we know everything. You understand? You, uh, you know everything? What about, sir? What about? Next, what about? We know you give money to some of men of the Kaiser Karel. Die zweit stemt toe. Is it not? U hangt. U ook hangt. Kalkalaris, Pulspraak en ook you. U you you. You understand wat ik bedoel? Het is very Back. I say back. I can help you. And I will help you. You... You will, sir? Huh? Yes, I will. Better you first. tell If he's seen... In... Alles. Yes, sir. Hey, Brandt. Momentje. Am I secretaresse. Of course, sir. Wat is het? gelijk op terug. Hij kan zo binnen zijn. je gezien? Nee, niet. Gozo. zo. Eisbrand, druk je snor vast. Ja, ik wel een plan, ja. Ik bedoel, je snor zit helemaal los. Oh, bedoel je dat? Kemmerwiet In Ouderoen. Geugelaar, hem bij. Of course. Met eh... I was kauw, Mondje dicht. Mousie shot. Understand? Uh... Understand, sir. Eisbrand. Geugelaar, kom binnen. Ga mee, mien. Na hiernaast. Hij zit snormin, hij zit helemaal snor. Dit was het derde deel van Wilde Vaart: een paranormaal detectivevoorspel van Jan de Vries.